Een JSF-gevechtsvliegtuig heeft voor het eerst bij een oefening... een gronddoel geraakt met een geleide bom, dat meldt het Pentagon. Vanaf 25.000 voet hoogte raakte de bom een tank... die als doelwit was opgesteld op de basis in Californië. Er zat geen springstof in de bom. Volgens de piloot laat de test zien dat de JSF nu een echt wapensysteem is geworden.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 Kijk voor activiteiten bij jou in de buurt op natuurwerkdag.nl. Leef je uit! Deze week bij Albert Heijn 25% korting op diverse puur en eerlijk fairtrade artikelen. Langs de lijnen met Robert Meder... Ja, Goedenavond, de Nederlandse eredivisie staat elke week garant voor verrassingen. In het bekertoernooi is dat niet anders. Rody RC SC schakelt PSV uit, daarover zometeen veel meer. Maar de vraag is of Hoek kan stunten... De zaterdag hoofdklasse speelt in de kuip tegen Feyenoord, Roland van der Geer. En juist in een fase waarin uh, Hoek wat uh, mogelijkheden krijgt, zeggen nog, gevaarlijk is na 61 minuten, staat Feyenoord nog wel op een 1-0 voorsprong. Maar het doelpunt is gemaakt door Regilio van der Pitten, een uh, verdediger van Hoek. Uit een uh, vrije trap van uh, Jan hakte hij de bal achter zijn eigen doelman. Feyenoord heeft veel balbezit... maar Feyenoord slaagt er niet in om doelpunt te maken. 1-0 na 61 minuten. Nog honderd dagen, dan begint de Olympische Spelen. beginnen de Olympische Spelen in een soort en dat betekent dat Chef de Mission Maurits Hendricks laat weten met hoeveel medailles hij tevreden is. In Vancouver hebben we acht medailles gewonnen: zeven schaatsmedailles en een fantastische sneeuwmedaille. Nou, dat betekent dat we nu minimaal inzetten op negen. Traditiegetrouw pakt Nederland op de winterspelen vooral medailles bij het lange baan schaatsen. Maar in Sochi zouden de shorttrekkers ook wel eens eremetaal kunnen pakken. Maar dan moet er moet wel een beetje hard worden getraind. Weet je. Ja, dat is gewoon het ergste wat er is, joh. Gewoon uh, snot voor ogen, pijn in je keel, je voelt het bloed in je keel. En dan gewoon doorrammen. Zo, zo is het. En verder praten we nog over vrouwenvoetbal. Maar we blijven natuurlijk de Kuip volgen. Ronald, wat gebeurt er? Feyenoord scoort de 2-0 en het is opman Bakal die de goal maakt. Nederland brengt de bal in het schafsroepgebied. Bakal, geen buitenspel, duikt daar ineens op voor die doelman Jordi de Jonge... en schuift hem onder de belg door. En zo komt Feyenoord op een 2-0 voorsprong, juist in een fase... waarin het dus wat moest toestaan aan de hoek als het gaat om gevaar. Maar 2-0 na 62 minuten. En we hebben het ook nog over de biografie van Michael Rasmussen. Dat er meer tot 11 uur. Maar is natuurlijk de verrassing van, uh, van de dag, kunnen we wel zeggen. PSV ligt eruit uit het bekertoernooi. Rodier C schakelde de ploeg van Philip Cocu al uit in de derde ronde. Het is voor het eerst in 43 jaar dat PSV in zo'n vroeg stadium strandt. Een 3 en overwinning werd het in Eindhoven voor de gasten. Ragnar Niemeijer, was er nou iets af te dingen op die overwinning? Nou ja, je hoort trainers zo vaak over uh, balbezit. Hè? PSV heeft aanzienlijk meer balbezit gehad denk ik vanavond dan, uh, dan Rode JC. Dat gold ook in de eerste helft. En PSV begon helemaal niet gek aan de wedstrijd. Zo eerlijk moet je ook zijn. Eerste kwartier, eerste twintig minuten. Was het niet verkeerd. Narsing was terug na lang blessurelet aan de knie. Hij uh, ja, begon lekker als rechtsbuiten met wat acties, wat voorzetten. Ging ervoor, was niet bang in de duels. Dus dat gaf de burger ook wel moed. Moest ook wel natuurlijk. Uh, PSV moest zich oprichten. Na die overwinning van Roda afgelopen zondag al in de, in de competitie. Maar dan slaat Flederes toe. Overigens een heel zwak begin van PSV in de eerste twee minuten. Toen er al bijna twee kansjes ontstonden voor Roda. Maar na 18 minuten is het dus echt raak. Via Flederes een prachtig doelpunt. Vanaf de punt van het strafzopgebied aan de linkerkant. En keurig met de rechtervoet in het doel van PSV gekruld. Waar Bertrams overigens stond. Titon was er niet. Zoet geblesseerd. Dus nou ja, dan moest de derde keeper spelen. Heeft niet zo heel veel fout gedaan. Dat was wel een streep door de rekening bij PSV. PSV natuurlijk, En dan komt weer die loomheid, dat gezapige, dat reactievoetbal in plaats van dat actieve voetbal. Er hangt een deken over PSV heen die de ploeg eigenlijk tot de laatste 10, 15 minuten uh, ja, niet kwijtraakt, niet kan afwerpen. Dan komt er een soort wanhoopsoffensief, komt er nog een tegengoal 2, 3 minuten voor tijd. Maar met name schoten uit de tweede lijn, uitgespeelde aanvallen, ja, die zijn er te weinig geweest. Roda is doeltreffender, PSV is toch onder de maat, twijfel, te weinig tempo, te weinig bepalend. En dan moet je toch Roda als terechte winnaar aanwijzen. Ja, als we dan even de week doornemen. Hè. Nu de, de, voor het eerst in 43 jaar ligt PSV er al zo vroeg uit. Gaan we verder terug, dan zien we dat rapport komen... Uh, dat ook niet echt lovend was over uh, wat het bestuur betreft binnen PSV. Dan de, de, het, het verlies uh, in Kerkrade tegen uh, Roda in de competitie. Ja, uh, de, is er al kritiek te horen in, in Eindhoven? Zo langzamerhand uh, zou je toch zeggen van ja... Ja, en vergeet ook niet nog het gedoe met Maher natuurlijk. Hè. De aankoop van 8 miljoen die op de bank zit ook vanavond weer. Toivonen staat toch weer in de ploeg. Ja, er is een hoop aan de hand. Alleen is het wel zo, je ziet dat bij Ajax, je ziet dat ook bij PSV natuurlijk... dat eh, Frank de Boer en Philip Cocu toch een soort status apart genieten. Eh, dat zijn clubhelden, hè, maakte PSV een aantal jaren geleden nog kampioen... in eh, die wedstrijd tegen Vitesse, Philip Cocu, de trainer van nu. Dus die heeft wel krediet. Je merkt ook aan het publiek dat het niet massaal eh, richting de bank begint te schreeuwen en te roepen... Maar in twee, twee wedstrijden winnen in, in negen duels, dat is niet goed genoeg. Met al die ellende ja, rond het veld. Wat is er meer nodig, zou je zeggen, om, om een crisis te hebben? Dus ja. ze zitten er heel dicht tegenaan of ze hebben hem te pakken. Ja, ik begreep dat je hebt geprobeerd om in ieder geval een reactie te halen bij Filip Cocu. Maar dat is niet gelukt. Wat, waarom niet? Nou ja, daar had hij geen trek in. Dat is uh, vrij vertaald, maar wel waar het op, uh, op neerkwam. Uh, hij heeft alleen uh, de televisie te woord gestaan... omdat dat uh, contractueel uh, niet anders kan. Uh, en wilde uh, ons niet te woord staan. Andere collega's ook niet. heeft heeft wel nog de persconferentie in de zaal uh, gezeten. Uh, de Pai uh, wilde dat ook niet. Wilde ook niet praten. Uh, Maher wilde ook niet praten. Uh, dat kon je bijna op een briefje uittekenen van tevoren. Ja, al die mensen die uh, nu wegduiken. Want laten we het gewoon zo noemen. Uh, dat is een probleem, uh, Q heeft een serieus probleem, maar uh, ja, wil daar nu uh, geen verantwoording voor, uh, voor afleggen, blijkbaar. Niet alleen richting ons, maar ook richting alles wat PSV lief is, uh, uiteindelijk natuurlijk. Ja. Goed zij dus niet. Um, Luciano Narsing wel. Je zei het al. Tien maanden eruit wegens een knieblessure. Uh, je sprak met hem. En wij waren natuurlijk ook benieuwd naar uh, wat hij nou vindt. Overheerst het zoet van je entree of het zuur van de nederlaag? Laten we maar met het zuur beginnen. Ik denk uh, eerlijk gezegd, wel dat we de eerste helft goed hebben gespeeld. Goed positiespel, Kansen hebben gecreëerd. Alleen ja, we maken het niet af. En uh, dan weet je dat het dan aan de andere kant kan vallen. En uh, hun krijgen twee kansen. En we maken het af. En dan wordt het moeilijk. Je begon goed. Daar is iedereen het over eens. Met acties, uh, na tien maanden afwezigheid. Hoe voelde je je? Ik voelde me lekker. Ik heb heel hard gewerkt. Uh, ik heb drie wedstrijden in de Belofte gespeeld. Jupiter League. Uh, en nou uh, ja, ik voelde, ik voelde me goed soms. Vorige week dacht ik al van, ik ben er klaar voor. Maar ja, ze dus hebben rustig aangedaan en ik zie nu waarom. Het is wel een mooie straal, erbij als je het vertelt. Ja, maar ik heb, uh, ja, het was natuurlijk voor mij een zware tijd. En, ja. Wat heb je allemaal gehad? Vertel nog even. Ja, het is vervelend, maar... Ja, ja natuurlijk, uh, volgens ik afgescheurd. En uh, ja, het was eigenlijk een moeilijke, moeilijke periode. Lang pijn gehad, lange dikke knieën, lang warm gebleven. Maar uiteindelijk uh, ben ik nu blij dat ik hier sta. Voel jij je, dat is het zuur, net zo verantwoordelijk voor deze prestatie als de rest? Ja, zeker. Want ik ben uh, onderdeel van uh, PSV. Ik heb vandaag ook gespeeld en uh, we, hebben samen, ja, we hebben samen verloren. We verliezen samen, we winnen samen, dus ik neem het met mezelf wel kwalijk. Er was een heel swingend PSV. Toen was jij er nog niet bij. Toen genoot jij ongetwijfeld ook op de tribunes. Ja, de algemene vraag is die iedereen stelt, waar is dat PSV gebleven? Ja, waar is het gebleven? Ik denk uh, aan ons spel zie je gewoon dat het nog wel is. Maar als je wint, dan kijkt natuurlijk iedereen er anders naar. We hebben een paar wedstrijden verloren en uh, ja, dan komt dit eigenlijk. Dus het heeft gewoon te maken, ja, als je wedstrijd wint, komt het vertrouwen weer naar boven. En uh, ik denk dat het weer allemaal goed komt. Maar uh, negen wedstrijden nu, twee overwinningen, dat kan niet. Ik bedoel, is, is dat beseffen dat het wel echt nu beter moet en dat, ja, bedoel, je kunt niet zo blijven doorgaan. Ik snap wel dat je dat niet zomaar kunt omdraaien, maar is wel het beseffen dat dit niet PSV waardig is? Ja, zeker. Uh, zoals je zegt, we zijn PSV en uh, twee wedstrijden achter elkaar mag je niet verliezen. Dus uh, ja, we zijn er zeker uh, van bezig. En uh, we zijn met goed gevoel wedstrijd uh, begonnen. Maar uh, helaas uh, toch weer verloren. Er lijkt een soort loomheid over de ploeg te zitten. Uh, iets, iets wat niet actief is, maar afwachtend. Bidden we me mij eens. Ik zelf in het veld ziet het niet. Misschien van buitenaf ziet het zo eruit. Maar ik heb wel het gevoel dat we ja, voor elkaar vechten. Zoals ik al zei, bij mij, voor mij oog ontbrak het gewoon aan de doelpunten en de kans die worden gecreëerd. Ik denk als we twee van de vier kansen hadden gemaakt, dat het een hele andere wissel zou worden. Is het desondanks nu wel een soort van crisis hier? Ja, het is, uh, ja, ik weet, ik weet niet of je crisis moet noemen. Het is natuurlijk niet goed. We hebben een paar wedstrijden verloren en dat mag natuurlijk niet van PSV. Maar als we over crisis moeten hebben, ja... Dat weet ik niet. Tot slot, hoe is de trainer hieronder? Uh, hoe, hoe reageert hij hierop? Hoe is hij richting de spelers? Ja, natuurlijk uh, veel. Ik uh, vindt het niet goed. Zoals hij het zelf ook aangegeven, de eerste helft speelde we gewoon goed. Alleen ja, we scoren niet. We krijgen twee kansen in scoren. Maar hij uh, uh, is wel positief en hij zei tweede helft... als je er één scoort kan het uh, weer gebeuren, maar... Uh, Helaas uh, werd het 3-0. Nou. Hoe kijk je naar de rol, en dat is wel echt mijn laatste vraag, van Maher, die het hier zo lastig heeft. Uh, voor oh. zoveel geld gehaald, moeilijk. Uh, leef je mee? Wat zie je aan hoor. Ik vind, uh, vind Maher een fantastische speler. Hij is nu natuurlijk bij een nieuwe club. Dus het is natuurlijk wennen. Ik heb, uh, ik heb hetzelfde ook gehad. En, uh, ja, het heeft alleen met wennen te maken. Iedereen uh, weet dat Maher kan uh, voetbal heeft hij vorig jaar uh, zo vaak bewezen. Luciano Nassing tegen Ragnar Niemeij. We gaan weer even kijken in de Kuip. Want uh, het licht gaat langzaam uit bij Hoek. Of is dat overdreven, Ronald? Nou, ik denk dat dat uit is al. Het is uh, 3-0 geworden na 70 minuten door een man met een verhaal. Uh, Michel Tevreden heeft de goal gemaakt. Hij is in het veld gekomen voor Samuel Armenteros. Hij kreeg de bal van Schaken. Even daarvoor al een uh, voorzet van Schaken. Waar hij sterk tussen twee verdedigers in de lucht in ging. En de bal uh, kopte. Maar goede redding van Doeman de Jonge maar die was kansloos op de lage bal van Schaken goede actie weer van die rest buiten van Feyenoord die de bal bij de eerste paal legt en als een echte spits ...kwam hij naar de eerste paal en tikte hij die bal achter de doelman. En het verhaal is eigenlijk een beetje dat men natuurlijk zoekt naar vervanging van Pelle. En het leek heel logisch dat Samuel Armenteros dat zou gaan worden voor de komende wedstrijden. Speelde ook in deze wedstrijd, maar Feyenoord moet dan wel een heel ander spel gaan spelen. Niet meer de lange bal, moet meer voetballend in de buurt komen bij de bewegelijke Armenteros. Nou ja, dat heeft niet gewerkt en dus heeft Koeman nu Mitchell tevreden opgesteld. Voor de mensen die hem kennen, hij heeft het postuur van Graziano Pelle. Natuurlijk niet de statuur en ook zeker niet de kwaliteit, maar hij heeft wel... Dingen die Pelle ook heeft. En je ziet gelijk eigenlijk dat het bij Feyenoord beter gaat lopen. Men keert weer terug naar het oude spel. Nou ja, heel snel al twee goals. En eentje dus van die Mitchell tevreden zelf. Die um, overigens nog een kans heeft gekregen. En we hebben net ook nog een schot gezien van Goossens wel heel aardig dat... De bal pakte hij uit de lucht en die zakte in één keer. Maar weer een goede redding van de Jordi de Jong. Dat is echt de held, de keeper van uh, Hoek. Hoek is uh, er wel klaar mee, wisselt een beetje door. Brengt dat uh, verse krachten in het veld. Maar ja, bij 1-0 blijf je altijd de hoop houden op dat ene momentje. Nu bij 3-0 na 72 minuten. Denk ik dat Hoek nog een beetje geniet van de aanwezigheid hier uh, in uh, de Kuip. Dat doen ze trouwens al vanaf het begin. Want uh, toen die jongens hier binnenkwamen, drie uur voor de wedstrijd of twee uur voor de wedstrijd, zag ik ze uh, foto's maken, filmpjes, skypen met thuis. Oftewel, het is uh, één grote belevenis, maar uiteindelijk staat Feyenoord nu, ja, waar het eigenlijk hoort, op een 3-0 voorsprong naar 72 minuten. Gaan wij terug naar PSV en Roda. Ja, PSV verliest, dat is de grote verrassing. Maar laten we niet vergeten dat Roda wint uh, in vier dagen, twee keer zelfs van PSV. Zondag werd het in de competitie 2-1 en nu dus 3-1. Ook Roda-speler Guus Hupperts had dat niet verwacht. Nee precies, ik denk uh, vooral na, uh, na die eerste overwinning uh, thuis op PSV denk ik dat ze hier uh, erg gebrand zijn om uh, ja, ons terug te pakken zeg maar maar uh, ja, te chillen ook wint is natuurlijk uh, een verrassing maar uh, ja, ik denk dat wij uh, de organisatie wel goed hadden staan net zoals dus de vorige wedstrijd ja, veel strijd leveren en uh, ik denk dat dat uh, het belangrijkste was wat zeggen jullie tegen elkaar dan, want je hint er al even naar, je wint afgelopen zondag. Eh, ja, dan zie ik allemaal van die high fives en hugs en zo, van die omhelzingen van tevoren. Dan denk ik, ja, hoe groot zou het geloof nou echt zijn? Nee, we hadden er wel geloof in, want uh, wij uh, ja, we hadden gewoon gezegd, als wij zouden strijden zoals de vorige wedstrijd, dan kunnen we het heel moeilijk maken. En dan kunnen wij gewoon uh, weer als winnaar hier van het veld lopen en dat hebben we ook gedaan. Kunnen jullie met rode hele gekke dingen gaan doen dit jaar? Nou, als wij elke wedstrijd zo spelen zoals vandaag en uh, zoveel strijd leveren, dan denk ik dat we, dat we gekke dingen kunnen doen. Maar, uh... Kun je dat, u dat volhouden? Ik weet niet. We, nu toe houden we het uh, aardig vol en we een goede reeks neergezet. En, uh, ja, ik denk, uh, we gaan het proberen. Dus, uh, we, gaan het, we gaan het gewoon proberen en uh, ja, we zien wel hoe ver we komen. Nou, is het zo dat haaien het meteen in de gaten hebben als er een druppel bloed in het water zit. Dan komen ze er meteen op af. Is het ook zo dat jullie voelen aan PSV dat het niet goed zit dat er iets te halen valt? Merk je dat in het veld? Nou, dat denk ik wel. Denk je, voor, voor deze twee wedstrijden denk ik, was het eigenlijk al niet zo, uh, niet zo goed hier, want ja, ze hadden al een paar wedstrijden verloren en een paar keer niet gewonnen. En, uh, een paar gelijkspellen volgens mij nog. En uh, ja, Dan weet je tot je, ze, tot je ze ook kan pakken, want uh, ja, dan hebben ze toch niet het vertrouwen. En, uh, ja, wij, waren net, uh, wij hebben wel het vertrouwen en ja, dan kun je ze toch pijn doen. En dat hebben we gedaan. Maar merk je het ook? Zie je het aan dat het niet loopt, dat er frustratie komt, dat, het onge ja, dat er geen geloof meer is? Ja, ik denk het wel een beetje. Ik denk niet dat het, het, het echte voetbal is van PSV wat ze in het begin van het seizoen hadden, want toen speelden ze echt tegenstander helemaal kapot. En ik denk dat dat op dit moment niet zo is, maar uh, ja, misschien zullen wij weer komen als ze we straks weer uh, wat wedstrijden gaan winnen, maar ja, wij hebben het gewoon goed aangepakt en uh, ja, daardoor hebben wij gewonnen. Guus Hupperts was dat van Roda. Nog even wat andere uitslagen van vanavond, om 7 uur begon AZ. Uh, aan het kabij tegen Achilles 29. Het werd uh, uiteindelijk uh, 7-0, maar liefst. Uh, voor AZ, uh, dat mogen duidelijk zijn. Verder FC Groningen-Kapelle begon om 8 uur 2-0. Vitesse-Noordwijk 5-0. Plexwolle Willemina 0-8. 08-4-0. En Excelsior 31 tegen Heracles-Almelo werd 2-5. Goed, dat zijn de wedstrijden tot nu toe. Feyenoord blijven we natuurlijk volgen tegen Hoek thuis. Tussenstand 3-0 voor Feyenoord. De Nederlandse voetbalsters hebben in de kwalificatie voor het WK uh, de eerste nederlaag geleden. In Volendam was Noorwegen met tweeën te sterk. Oranje raakte daarmee ook gelijk de leidende positie in de pool kwijt aan de Scandinavische vrouwen. Staat nu samen met België op zes punten. De enige Nederlandse doelpunt werd gemaakt door Viviane Miedema. Die hebben we nu aan de lijn. Goedenavond, Viviane. Hallo. Um, ja, we hebben de wedstrijd gevolgd uh, bij ons op de redactie. En, uh, het, het was een geweldige wedstrijd van Oranje. Maar die tweede, die tweede wilde er maar niet in. Waarom ging het niet door? Nou, ik denk dat we genoeg kansen hebben gecreëerd. Alleen dat het in de laatste fase toch wel uiteindelijk een paar keer verkeerd ging. Waardoor het net geen goal was. De keep van Noorwegen zat er af en toe goed bij. En ik denk dat het zonde is. Want we hebben inderdaad heel goed gevoetbald. Ja. Um, uh, tegen Noorwegen 2-1 verliezen. Als dat uh, was gebeurd op het moment dat jij nog bij de F'jes voetbalde... had iedereen dat normaal gevonden. Het feit dat we nu maar met 2-1 verliezen. Wat zegt dat over het Nederlandse voetballen? Ja, ik denk dat het Nederlandse vrouwenvoetbal heel erg vooruit gaat Een grote stap maakt. En ja, net wat je zegt. Vroeger was dit een uh, hele goede uitslag geweest. En vandaag zat er eigenlijk ja, gewoon meer in. Je had misschien wel drie punten kunnen pakken. Ja. Wat zegt dat over de uitwedstrijd misschien? Ja, nou ja, het is gewoon belangrijk voor ons dat wij die wedstrijd daar gaan winnen. Want dan kom je weer op gelijk puntenaantal. Ja, en dan de... heb je gewoon een grote kans om rechtstreeks te plaatsen voor het WK. Ja, want zoals het er nu uitziet eindigen jullie op plek 2, hè? Ja, klopt. Maar nou ja, er zijn nog zeven wedstrijden te gaan natuurlijk. Dus ja, alle kansen is er nog. Misschien maakt Noorwegen nog een keer een misstap. Dus hm. ik denk dat het nog alle kanten op kan. Ja, jij bent nu zeventien, hè? Ja, klopt. Ja, en dan al, dan mag je dit allemaal al meemaken. Hoe, hoe ben je opgenomen in de groep? Ja, nou ja, eerst was het natuurlijk wel even wennen, maar ik ben uiteindelijk heel goed opge opgenomen door de groep. En ja, je ziet ook in het veld dat ze me ook zoeken. Dus ik ben volledig geaccepteerd. Afgelopen zaterdag in even goed nadenken, pas Portugal. Ja, hè, Portugal ja, uit. Uh, een hat-trick. En die goal van vandaag die, uh, die, die, die je maakte, die, die was ook niet echt misselijk. Kan je me even beschrijven? Ja, nee, dat bak kwam eigenlijk twee keer in een kwetsduel En twee keer won ik dat duel. En op dat moment zag ik de keeper toch wel iets ver voor haar goal staan. Dus ik zocht de verre hoek en ja, hij vloog zo de kruising in. Ja, vanuit, uh, vanaf de rand 16 hè? Ja, vanaf de rand 16. Ja. De Wat is nu de volgende wedstrijd? Uh, 23 november tegen uh, Griekenland. Uit of thuis? Thuis, in uh, Rotterdam. In Rotterdam, oké. Okay. In de Kuip? Nee, bij Excelsior. Oh, kijk aan. Oké. Okay. Goed. Uh, Dank je uh, Viviane, en succes in de WK-kwalificatie. Graag gedaan. Goed. Gaan we nu toch wel even naar de Kuip. Even bij Ronald van der Geer. Laatste kwartiertje aangebroken. Wat kan Hoek nog? Nou, niet heel veel. Beetje wisselen. Beetje wat verse krachten in het spel brengen. Maar uh, uiteindelijk is er maar één man die echt uh, druk aan uh, de bak moet. Dat is Jordi de Jonge omdat Feyenoord zo hier en daar nog wel eens in het strafstofgebied van Hoek wil verschijnen. Je kunt eigenlijk zeggen: Feyenoord gaat ook niet echt meer vol gas. Heeft Westie voor Hoek nog in het elftal gebracht. Als vervanger van Elvis Manou. Die waar eens een kans kreeg, maar eigenlijk die kans ook niet gegrepen heeft. Voor Hoek nu in de achtervolging bij een. Uh... Bouchetta, dat is ook een invaller. Aan de zijde van de Hoek. Nou ja, die staat nog fris. En die wil nog wel diep gaan aan die linkerkant. Maar uiteindelijk uh, loopt hij zich vast. En mag Feyenoord via Sven van Beek gaan ingooien. Richting Congolo. Ook al een invaller bij Feyenoord. Van Beek is begonnen in de basis. Speelt rechtsback op de plaats van Jan Mater. Die is eruit gegaan. En Congolo speelt nu centraal achterin. Vormer aangespeeld in uh, de middencirkel. Feyenoord dus op een uh, 3-0 voorsprong. In de eerste helft een eigen goal. Van Rigilio van de Pitten. Daarna Bakal. En tevreden. En tevreden hier met de vierde. Nee, nee, nee. Want de redding van de jongen wederom, hij maakte dus de derde, niet zo tevreden. Bakal de tweede, nu een voorzet van Verhoek... zoals hij dat in zijn beste tijd ook deed op Dimitri Boulikin. Toen speelde dus die samen bij Den Haag. En nu dus uh, de voorzet van uh, Verhoek... Op tevreden, maar een goede redding. Hij tikt hem over de goal van de jongen op die inzet van dichtbij. Corner nog wel voor Feyenoord natuurlijk, te nemen. Door John Goosens vanaf de rechterkant. Bal komt richting de penalty-stip, gaat over alles en iedereen heen. Kan door hoek worden uitverdedigd. Dan is Former eerder bij de bal. Nee, de Former is er niet eerder bij. Het is een speler van uh, Hoek die uh, er eerder bij is. Dat is uh, Fitch. En dan vervolgens probeert Hoek eruit te komen. Maar loopt zich vast op uh, Miguel Nelom. Nee, Feyenoord domineert zoals je dat ook wel verwacht. Heeft het uh, balbezit. Ja, niet heel veel goals. Ook niet heel veel kansen in de tweede helft. Iets meer dan in het eerste bedrijf. Maar Feyenoord gaat natuurlijk wel door. Nog 11 minuten. 3-0 voorsprong voor de Rotterdammers. En dat we nu Tina Turner draaien. Dat is uh, puur toeval. Hij heeft niets met PSV te maken. En zout in wonden enzovoort. Hij stond echt gewoon geprogrammeerd. My heart De best, vijf voor half elf. Een paar weken geleden konden ze het al aan in NOS langs de lijn. Vandaag deed hij het officieel. Nederland moet in Sochi meer medailles halen dan in Vancouver. Dat is de doelstelling van NOC-NSF. En vanmiddag begon de chef de mission Maurits Hendricks met aftellen. De winterspelen beginnen over precies 100 dagen. Het wintersportseizoen is inmiddels ook begonnen. En dus heeft de chef de mission er zin in. Ik kan je, in ieder geval kunnen we met z'n allen vaststellen dat er, uh, heel goed is aan het uh, dat er heel goed begonnen is aan het schaatsseizoen. Dat er heel goed begonnen is aan het shorttrekseizoen. Dus als je daar kijkt naar twee hele belangrijke onderdelen van de Olympische ploeg, dan, uh, dan stemt dat heel vrolijk. Uh, zijn er ook nog dingen die nog wat minder vrolijk stemmen? en, en die, Waarvan je zegt, nou dan moet je eerst nog maar eens afwachten hoe dat allemaal gaat? Nou, er, zit, er zit natuurlijk een verschil tussen wie al gestart zijn. Bobslee moet het seizoen nog beginnen. Uh, snowboarders moeten ook het seizoen nog beginnen. Die hebben allemaal een fantastische zomerprogramma gedraaid. Daar ben ik veel bij geweest. Nou, daar, daar kijk ik met ontzag naar. Er is ongelooflijk hard getraind. Uh, door onze schaatsen, shorttrekkers, maar ook de snowboarders en uh, de bobsleighers. Nou, daar uh, krijg je een positieve verwachting uit. We zullen nu de komende weken moeten zien of die op eenzelfde hoog prestatieniveau uh, gaan acteren. Dat het kwalificatietraject zo, dat moet allemaal nog echt beginnen. Nou ja, er zijn een hoop uh, nominaties al. Uh, Bob Slee heeft bijvoorbeeld twee nominaties voor de tweemansbob vrouwen en de tweemansbob mannen. Die zullen vormbehoud nog moeten tonen. Maar goed, vormbehoud is natuurlijk wat mij betreft niet genoeg. Het gaat er uiteindelijk om dat ze de weg richting het podium inslaan. Um, als, je, als je het nog iets beter trekt, we hebben ook sporten waar Nederland uh, bijvoorbeeld de alpine skiën veel minder een traditie in heeft. Uh, misschien zijn er nog wel andere sporten. Gebeurt daar uh, wat, wat Nederland betreft nog iets op dat gebied? Ja, ik denk dat we. Nou, we hebben in ieder geval heel hard gewerkt met elkaar de laatste vier jaar om.. Nederland wat traditioneel een geweldig goed schaatsland is, om dat een bredere aanwezigheid te geven van hoog niveau op te spelen. Wij denken dat dat kan. Nicolien Aubrey heeft natuurlijk die deur echt eh, zeg maar opengebroken met de eerste sneeuwmedaille. Er wordt inmiddels door de KNSB acht jaar lang samen met ons heel hard gewerkt aan een short-trick programma. Die komen nu ook bij het podium terecht. En met de komst van Wopke van de Vecht bij de Nederlandse skivereniging is daar ook wel het een en ander gebeurd. Hè. Echt, echt een compliment ook naar de skivereniging. Daar zie je ook dat er heel hard gewerkt is aan de topsportomgeving van die snowboarders. En dat levert langzamerhand ook steeds betere prestaties op. Dus er is wat dat betreft wel wat te gebeuren. Als laatste misschien... Um... Marvin van Heek, alpine skier, vorig jaar een, een verrassende prestatie geleverd. Wel in een, in een, in een wat, uh, ja, wat discutabele omstandigheden, want het waren hele rare weersomstandigheden. Dat neemt niet weg dat die jongen echt op niveau aan het presteren is en daar steeds dichterbij komt. Nou, ook daar uh, hebben we met, uh, met elkaar over nagedacht. We zijn heel blij dat we een kleine ondersteuning geven in het feit dat hij nu in Amerika, bij de Amerikaanse skiploeg, zich kan voorbereiden op de spelen. Uh, we willen natuurlijk altijd graag horen wat jij verwacht qua medailles en wat de doelstelling is. Zou je die eens voor ons kunnen formuleren? Uh, nou, in tegenstelling tot een uh, uh, voorgaande spelen of in ieder geval mijn voorgangers heb ik voor Londen een harde uitspraak gedaan. Uh, dat, dat was toen 16 plus 1. Um, uiteraard is dat ook de ondergrens voor, um, voor Sochi. We hebben in Vancouver hebben we 8 medailles gewonnen, zeven schaatsmedailles en een fantastische sneeuwmedaille. Nou, dat betekent dat we nu minimaal inzetten op 9. Uh, ik zeg daar een paar dingen bij, is negen dan genoeg? Nou, wat mij betreft niet. Maar ik ga natuurlijk geen bovengrens aangeven, het mag, het mag doorgaan. En wat ik heel nadrukkelijk ook samen met de sportbonden hoop, is dat we in meerdere sporten dan alleen schaatsen succesvol willen zijn. Daar hebben we ook in geïnvesteerd. En waar verwacht je dan vooral de winst? Welke sport zal medailles buiten het schaatsen medailles gaan scoren? Nou ja, we, we kijken daar gewoon naar uh, hoe de ontwikkelingen zijn. En dan heeft in ieder geval Short Track laten zien dat ze daar echt wat te zoeken hebben. Hè. Die waren, dat was een, een potential zoals we dat dan noemen in Vancouver. Die gaan nu echt als medaille uh, kans hebben naar Sochi. Dus daar is in vier jaar wel het een en ander gebeurd. Goed, zo meteen meer over uh, het aftellen richting Sochi. Met betrekking ook tot de uh, Short Trackers. Eerst even naar uh, uh, de Kuip, Ronald van der Geer. De zogeheten absolute slotvase? Ja, nog een minuutje of drie. Waarin Feyenoord met man en macht probeert om ook nog een vierde treffer te maken. En dat is hem gegund, die Mitchell tevreden. Want hij was er net weer dichtbij. Voorzet vanaf de rechterkant. Ja, dan krijg je wat meer ruimte tegen amateurs als in de eredivisie. Hij kon de bal eerst aannemen. Ging er de lucht in en vervolgens een halve omhaal van hem die maar net naast de goal ging. We hebben nog een poging van de Vormer gezien. Ja, Zo dringt Feyenoord wel aan. Maar uh, is het, uh, ja, het pijpje ook wel een beetje leeg bij uh, de Rotterdammers. Bij Hoek is dat al geruime tijd het geval. Zo heel af en toe krijgt het elftal nog wel de geest. Als Feyenoord dat natuurlijk puur aanvallend geschakeld staat. Dus een uh, steekje laat vallen. Dan probeert Hoek er op de counter wel uit te komen. Maar heel gevaarlijk wordt dat eigenlijk niet. Nee, Feyenoord doet wat het moet doen. En dat is uh, gemakkelijk toch uiteindelijk over 90 minuten de volgende ronde behalen van het bekertoernooi. Nog een aanval via de linkerkant met Ruben Schaken. Legt de bal terug. Bakal met zijn tweede goal. Nee, die bal is er naast. Ja, wederom gezichtsbedrocht. Dat hadden we in de eerste helft ook al een keer. Toen zelfs de muziek gestart werd. Bij een bal van uh, Goosens van een meter of 25. Echt snoeien en snoeihard. Iedereen dacht dat hij erin zat. Maar hij bleek gewoon uh, naast de goal te zijn gegaan. Uh, ook de speaker dus op het verkeerde been gezet hier. Nou, Deze bal is uh, makkelijker te zien dat hij uh, niet in de goal gaat. Opman Bakal maakte dus een doelpunt. Mitchell tevreden. Ik denk zelfs dat dat zijn eerste officiële doelpunt is voor uh, Feyenoord. Maakte er een. En de score werd geopend door Rigidio van de Pitten. Een van de belgen aan boord bij Hoek in de eerste helft. Goed partij gegeven aan Feyenoord. Maar in de tweede helft toch twee goals moeten toestaan. Maar het geeft wel te denken dat Feyenoord de mogelijkheden die het krijgt in deze wedstrijd. toch ook zo moeilijk kan omzetten in doelpunten. Het is een uh, probleem wat veel topclubs Sparte speelt. Het is een uh, probleem dat Feyenoord al een heleboel punten heeft gekost. En ook in deze wedstrijd laat het zien dat het aan uh, schotkracht nou niet al te veel in uh, huis heeft. Misschien dat Tevreden nu nog een uh, vierde goal gaat maken. Zijn paas is goed, althans, de paas van Van Beek is goed. De aanname lijkt goed, maar uiteindelijk staat Mitchell tevreden ook buitenspel. We gaan richting de negentigste minuut. Ik denk niet dat Ed Jans het nodig vindt om daar nou heel veel tijd bij te trekken. Als u niets meer hoort uit Rotterdam, wint Feyenoord met 3-0 van HSV Hoek. Goed, gaan wij uh, terug naar uh, het aftellen richting uh, Sochi. Uh, u hoort het al, de uh, soorttrekkers zouden zich ook zomaar kunnen mengen... in de strijd om de medailles met uh, Jorinta Mos en uh, Shinky Knecht als boegbeelden. En een aantal toprijders om hen heen is er de laatste jaren flink progressie geboekt. Dat moet zich allemaal gaan uitbetalen straks op de Spelen. Vandaag werd de shorttrack ploeg met de nodige toeters en de bekende bellen gepresenteerd. Tussen de zware trainingen door. U hoort de bijdrage van Edwin Cornelissen. Ons coach. Wat voor training gaan we doen vandaag? Oh, oh. Gaan, gaan ze, ze afzien? Gaan ze gaan zeker afzien. Oh, oh, oh. We hebben een aantal hazen dan. En dan heb je een aantal 1500 mannen en vrouwen die daar dan uh, ja, achteraan moeten gaan... en het zo lang mogelijk moeten proberen vol te houden. En uh, geloof me, uh, het zuur komt uit je oren. Um, ja. Welkom allemaal. Maar daar verderop, achter het glas... Uh, welkom allemaal. Daar uh, nou, uh... hangen de discolampen. Daar is een catwalk neergezet. Een rookmachine. APPLAUS Voor de officiële presentatie van de shortrekploeg die zich eerst nog even in het zweep moet werken. Hier gaan ze dood. Wat zei? je? Hier gaan ze dood. Ga je ze dood maken? Hey nieuws? Als we een beetje dood gaan, hoorde ik van Jeroen tijdens de training. Een beetje. <laughs> ja, dat is gewoon het ergste wat er is, joh. Gewoon uh, snot voor ogen, pijn in je keel, je voelt het bloed in je keel. En dan gewoon doorrammen. En normaal is het dan 1, twee of drie rondes doorrammen. Maar nu deden we het op een manier dat je nog een minuut door moest rammen. Nou, ja, die voel je wel even zitten, ja. En dan voor een zaal gevuld met media, familieleden, supporters. Worden de helden voorgesteld. Allereerst natuurlijk de bekende naam ook uit het lange baan schaatsen. Ze is Nederlands kampioen Allround. Ze is Nederlands kampioen 1500 meter en dat allebei op de lange baan. Ze is drievoudig Nederlands kampioen shorttrack, nummer drie van Europa individueel en drievoudig Europese kampioen shorttrack. En nog steeds zegt haar trainer, ze heeft benen als een ooievaar. Dames en heren, hier is Jorien Ter Mors. Ja, Jorien, dat zal je maar gezegd worden door de speaker hier en door je coach. De schaatster met de, de ooievaarsbenen. Ja, nou ja, weet je, hij heeft toch altijd een beetje een sympathie voor die lange benen van mij. En hij blijft zich toch altijd weer verbazen over uh, hoe lang ze toch zijn. En hoe ze ook uh, soms in de weg kunnen zitten. Maar ook hoe... Uh, ja, hoe goed ik gebruik ervan kan maken en daar mijn kracht ook uit kan halen. Ja, op de lange baan en dus bij het shorttracken. Het is afgelopen weekend maar weer gebleken. Hè? Je moest de knop weer omzetten, maar je was denk ik stilletjes ook wel weer blij dat je weer terug kon naar je echte wereldje, dat van het shortrekken. Nou, ik was zeker blij. Dan heb ik weer een week niet of, nou Het was nu net krap aan zes dagen. Maar dan geniet ik met volle teugen weer als ik op dat shorttrackbaantje sta en... Uh... Ja, en de hechtheid en de, en de sfeer, en, uh, ja, dat vind ik gewoon geweldig. Hoe is het sportief? Is het wel weer een omschakeling als je dan weer op die short track staat? Nou ja, het blijft altijd even omschakelen, maar uh, ik merk wel dat gewoon die omschakeling heel snel gaat. En uh, binnen een paar ronden dat het gewoon wel weer vertrouwd wordt. Ja, in een paar ronden? Ja. En bij de mannen? De eerste Nederlander die Europees kampioen werd. Een van de succesvolle leden van het mannenteam. Hij liet de eerste World Cups nog schieten vanwege een kniebessure, maar het lijkt erop dat, dat hij over 100 dagen weer topfit is. Dames en heren, Shinky Knecht. Ja, de man die dus geblesseerd is geraakt, een aantal maanden geleden aan zijn knie geopereerd moest worden. Maar hoe is het nu met de knie? Nou, de knie gaat uh, hartstikke goed hoor. Ik heb geen pijn meer, dus uh, dat komt allemaal goed. Maar je moest eventjes terugknokken natuurlijk, hè? operatie gehad uh, en dus een achterstand. Merk ja. je daar wat van? Nou, op dit moment merk ik er niet zoveel van. Ik heb echt... Uh... Gewoon in die periode dat ik geblesseerd was, heb ik gewoon hard getraind, veel kunnen fietsen en dat soort dingen. Dus, uh, conditioneel alles op peil? Conditioneel markeer er echt op dit moment helemaal niks aan. Nee. Het gevolg is wel geweest dat je een aantal wedstrijden moest missen, hè? die ja. World Cups die geweest zijn. Is dat een nadeel voor jou? Nou ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel uh, wat minder. Hè? Je mist gewoon wedstrijden met dit moment, maar uh, ik denk niet dat het uh, echt een, uh, een groot probleem is geweest voor mij. Maar short is natuurlijk wel echt een sport van intuïtie, aanvoelen enzo. Dus daar heb je denk ik die wedstrijdmomenten wel voor nodig? Ja, maar daardoor heb ik ook afgelopen week uh, een wedstrijd gereden in Italië. En uh, gewoon op die, uh, die afstanden ging het gewoon prima. Ik heb gewoon veel kunnen rijden en dat was gewoon uh, lekker met spotlights, rookmachines en muziek is niet voor niks. Want de short hebben snode plannen straks in Sochi. Maar ze moeten er eerst nog komen. Voor de meesten is de NOC-NSF-norm al behaald. Dat is geen probleem. Maar de internationale eisen, daar moeten ze nog wel aan voldoen. Tijdens de komende twee wereldbekerwedstrijden in Turijn en in Colonna. Hoeveel druk zit er eigenlijk op? En niet heel veel, niet meer dan anders. Jij voelt dooddruk, hè? Nee, ja. <laughs> maar ik ga er gewoon weer heen uh, om um daar ook weer hard te kunnen schaatsen. En uh, ik uh, heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Nou ja, die druk die leg je, leg je natuurlijk zelf uh, erop. En uiteindelijk natuurlijk wordt die er ook opgelegd van de buitenwereld. Maar ik probeer gewoon heel erg me te focussen op mijn doelen en me te richten echt op het schaatsen. En het te bekijken per wedstrijd, zodat, uh, nou ja, zodat je de druk niet te groot maakt. En uh, dat je je echt focust op dat wat je moet doen. Ik zei, je kan wel helemaal gek gaan denken aan die kwalificatie, maar je moet gewoon uh, hard schaatsen. Als je blind staat op die kwalificatie, dan gaat het fout. Dan gaat het gewoon fout. Ja. Gewoon natuurlijk rijden. Dan komt het allemaal goed. En dus laten de short trackers het bij dit moment in de spotlights. De komende tijd bestaat voornamelijk uit heel veel trainen in de aanloop naar die wedstrijden. En afzien, het ergste wat er is, maar ook wel een beetje kick. Uh, nee, niks kick aan. <laughs> Noodzakelijk kwaad. Inderdaad, laten we ons maar gewoon weer lekker relays doen en zo. En uh, dan ga ik weer genieten. Goed zo, lekker blijven schaatsen. Zo hoort het ook. Dat was de short track ploeg. Goed, uh, ik moet u even melden dat Feyenoord is afgelopen. Het is 3-0 gebleven tegen Hoek. Radio 1. Op 11 uur is dit NOS langs de lijn. Simona, you're getting old. Johnny's journey's been etched on your skin 1973 van James Blunt. Het is 22 uur 41. U luistert naar de NOS Langs de Lijn op Radio 1. Zometeen nog Frans Maas over die zaak rond Michael Arrasmoessen... die vandaag naar buiten kwam. Eerst even naar het Nederlands handbalteam... want dat is vanavond begonnen aan de kwalificatie voor het WK. Richard van der Maan keek in Sittad naar de wedstrijd tegen Griekenland. De eerste WK-kwalificatiewedstrijd is uitgemond... in een succes voor het Nederlands team... Tegen de ervaren Grieken. Een overwinning. 25-20. En als een echt team gespeeld, Patrick Miedema, denk ik. Ja, ik denk dat dat wel duidelijk te zien was. We hebben op elk punt met z'n allen gevochten. En uh, we begonnen vanuit achter. We hebben het super gedaan met Mike daarachter. achter. Mike Tardij, de keeper. Ter en uh, vervolgens lopen wij gewoon uh, goed uit en gestaagd. Maak jij veel doelpunten in de eerste helft? Ja, maar dat komt mede doordat uh, de opbouwers het gewoon heel, uh, heel veel druk zetten. En uh, zeker goed wegtrekken. Dan heb ik mijn ruimte. En ja, ik denk als wij zo verder blijven werken, dan zijn we op de goede weg. En, uh, hier en daar natuurlijk wat foutjes. Maar als we die weglaten, dan uh, ben je misschien nog wel hoger. Maar dit is een mooi begin. De Grieken vooraf bestempeld als de grote favoriet, ook door uh, jullie bondscoach Mark Smets. Ik vond ze vermoeid ogen, maar dat ligt misschien ook wel aan het hoge tempo dat jullie spelen. Nou ja, kijk, we zijn allemaal jonge jongens en uh, met een paar uh, hele ervaren spelers erbij. En dan moeten ze ons tempo hebben. En We weten dat we allemaal een zwaar programma hebben uh, met, uh, met een gewone competitiewedstrijden, door de week nog spelen en uh, daar hebben we gewoon goed gebruik van gemaakt. En we weten ook dat ze gaan wisselen en uh, dat wij dan eroverheen moeten. En ik denk dat dat wel een sterke wapen was uh, samen met de dekking. Ja, de dekking stond met name in het eerste kwartier van de tweede helft uh, erg goed. Eigenlijk ook in de eerste tien minuten van de eerste helft. Maar in de tweede helft komen jullie ook in de opbouwrijen veel beter door. Hè? Veel meer goede schoten vanuit de tweede lijn. Ja, in het begin waren we een beetje ongelukkig, we gooiden een paar keer op zijn sleepbeen waar hij nog, uh, waar hij nog had laten staan en vervolgens uh, tweede helft spelen we het slimmer en hebben alles doorgenomen in de rust en uh, spelen we het gewoon goed uit. En dan zie je als we op gang komen, nou, het publiek komt er nog even achter, ja, dan, uh, dan gaat het super en ik denk als je twee keer uh, per helft teamdols tegen krijgt, dan ben je heel goed bezig. Publiek erachter zeg jij, in deze nieuwe hal in Sittard, omschrijf eens hoe het was om hier te spelen. Nou, ik denk dat het een prima al is om zo'n kwalificatiespeler, er zijn aardig wat mensen op afgekomen. Van tevoren is het natuurlijk even afwachten hoe het uiteindelijk wordt. Maar ze hebben het goed gedaan, de tribunes en de zijkant zaten goed gevuld en ik vond het wel een leuk zweetje. Komend weekend Israël, ook maar meteen een flinke tik uitdelen dan. Laten we maar gelijk beginnen. Zit erin? Ja, het zit er altijd in. Je ziet ook, deze groep wordt als favoriet bestempeld en daar winnen we nu van. En als wij ons eigen spel blijven spelen en vanuit de dekking naar voren werken, dan, dan is alles mogelijk. Dus uh, het is een uitwedstrijd en uh, als we daar gewoon goed starten, dan, uh, dan heb ik er een goede hoop in. Ja, is weer een heerlijk optreden, ook voor de doelman, Mike Tardij. Ja, dat ja, ging weer lekker. Wat een wedstrijd van het Nederlands team, want dit is toch wel een verrassing. Uh, ja, nou ja, vooraf hebben we natuurlijk aangegeven uh, dat het uh, twee kanten op kon gaan. Ja, we hebben vandaag uh, het tegendeel eigenlijk bewezen en uh, ja, wat we wilden dat is gelukt, dus uh, lekkere punten. Wat jullie wilden, hoog tempo spelen om zo de Grieken een stuk te ja, spelen. Ja, dat klopt. Je zag dat ze een stuk ouder waren en uh, ja, eigenlijk het tempo spel niet uh, bij konden benen, ondanks alle ervaring. En uh, nou ja, goed, we hebben er gewoon optimaal gebruik van gemaakt. We hebben nog wel veel kansen gemist. De score had hoger kunnen uitvallen, maar well, we mogen tevreden zijn. Een halfjaartje geleden tegen Oekraïne. Liet jij het ook al zien in de goal. Nu vanavond hier in Zuid-Limburg opnieuw. Ja. Staat je al wel hè, die plek onder de lat? Uh, ja, gaat wel lekker. een dus, uh, Beetje show hier en daar? Ja, goed. Uh, volle bak. Dus uh, publiek ook wat. En, uh, ja, wat ik al eerder had aangegeven, dat, dat komt gewoon met zo'n wedstrijd helemaal uit jezelf. Ja, en dat, zijn ook, uh, ja, dat, dat geeft je gewoon extra kracht. en uh, ja, Als de mensen dat leuk vinden, dan vinden ze het leuk. Dat is mooi. Jullie winnen van de Grieken. Vooraf toch bestempeld als de favoriet. Misschien kun je wel eerste worden in deze pool met uh, Israël en België er nog bij. Uh, ja. Nou, die, die kans is mogelijk. Kijk, als wij als uh, collectief zo blijven bikkelen... Uh, ja, dan hoeven wij voor niemand uh, in deze pool onder te doen. Dus uh, ja, van alles nog mogelijk. De eerste stap is gezet en uh, ik denk dat we goed bezig zijn. Zo is het. Dat waren de handballers die je vandaag de dus wonnen tegen... Uh, of van Griekenland, moet ik zeggen. De wielerploeg Argos Shimano heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Op korte termijn wordt bekend welk bedrijf de ploeg tot en met 2016 financieel zou gaan ondersteunen. Argos verdwijnt, maar Shimano blijft aan als co-sponsor. De Nederlandse wielerploeg mocht afgelopen jaar voor het eerst meedoen aan de World Tour... en beleefde een uitstekend seizoen. Zo won de Duitse John Dekenkop een rit in de Giro d'Italia en Parijs Tour. En zijn Landgenoot Marcel Kittel deed het nog beter met vier etappenzegers in de Tour de France. Voormalig uh, wielrenner Michael Rasmussen zet in zijn nog te verschijnen biografie... zijn voormalig ploeg Rabobank opnieuw in een kwaad daglicht. Volgens de Deen had hij in uh, de Ronde van Frankrijk van 2005... naar huis gestuurd moeten worden wegens verdachte bloedwaarde. Dat was twee jaar voordat hij als uh, gele truirager uit de ronde werd gehaald. De UCI informeerde de Rabobloeg in 2005 over de waarden van de Deen... maar hij mocht de Tour wel uitrijden. We spraken eerder op de avond met toenmalig ploegleider Frans Maasen en die bevestigt dat er contact is geweest met de UCI. Ja, dat kan ik me wel herinneren. Ik weet niet meer zeker of ze mij toen gebeld hebben of Erik Breuging... maar het zou best kunnen zijn dat ze mij gebeld hebben... dat er, dat er een mogelijk probleem zou kunnen zijn. Nou ja, dat, dat is in de loop der jaren ploegleiders... gebeurt dat nog wel eens op zich niet zo heel bijzonder... En uh, toen werd er gevraagd of Geert Lijners uh, op gesprek kon komen. De dokter was dat? Ja, ja. Ja, ja. Is dat ook gebeurd vervolgens? Ja, dat is ook gebeurd. Ja. Ja. En wat was daar de uitkomst? Aan... Nou ja, de uitkomst was dat, uh, dat uh, de uitleg geaccepteerd werd... en dat uh, Rasmussen gewoon verder kon fietsen. Ja, dat staat haaks tegenover de bewering die, uh, die Rasmussen doet hè, in zijn boek. Nou, ja, dat weet ik niet. Nou ja, hij, zegt, wat je, wat... Hij, hij zegt mijn hematocrietwaarde was in orde, 39 of 40. Maar mijn ja. uh, reticulocyte, zeg ik dat goed... Ja. ...onvolgroeide rode bloedlichamen, was zeer laag. En ja. bij een waarde van onder de 0,3 was het aan de ploeg... ...om de renner terug te trekken uit de Tour. Als het lager was dan 0,25, dan kon de UCI dat doen. En bij mij was het 0,23. Dus eigenlijk moest ik naar huis. Ja. Nou ja, goed, ik kan me voorstellen dat je, als je in zo'n schemergebied komt, maar nogmaals, ik ben geen medicus en ik, kan, ik weet, weet net zoveel, denk ik, als jou ervan vanaf. Maar uh, dan kom je in een bepaald schemergebied en dan, dan kan ik me voorstellen dat er een bepaalde twijfel is. Nou ja, goed, en die twijfel heeft blijkbaar Geert kunnen weerleggen, of misschien onvoldoende bewijs hebben gehad om hem, om hem destijds uit de tour te pakken. Dat, dat kan best wel zijn. Ja, Maar Blijkbaar uh, is hij, is hij uh, in overleg met Solsseli tot de conclusie gekomen nou, dat hij door mocht fietsen. Nou, nee, dan, dan is wat mij betreft daar uh, de kous mee af. Ja, ja je zegt blijkbaar, ja. maar jij was ploegleider. Dus ik neem aan dat je op de hoogte wordt gebracht, toch? Nou ja, zeker. Ik ben op de hoogte gebracht ja, dat alles goed was en uh, dat hij door mocht fietsen. Ja ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat het ook strategisch gekozen nou is, dat hij zegt van dat hij dat net vandaag een bepaalde dingen laat lekken, nou dat Rabobank in één keer een beetje negatief in het nieuws is gekomen en ik denk dat dat ook wel een beetje meespeelt, maar ja dat is dan mijn persoonlijke mening ja nou goed, om het hele verhaal uh, kort samen te vatten... de UCI heeft inderdaad aan de bel getrokken. Er is een uh, gesprek gekomen met uh, de dokter. De dokter heeft uh, uh, vervolgens gezegd... dat en dat is er aan de hand. Hij heeft een verklaring gegeven voor de bloedwaarden die zijn gevonden. En dat is door de UCI geaccepteerd. Dat is eigenlijk in het kort het verhaal zoals ja. jij het vertelt. Ja. Zo, zo heb ik het in ieder geval begrepen. En uh, als de UCI daar uh, anders over gedacht had... dan hadden ze hem destijds uit de, de tour moeten pakken. En uh, ik kan me niet veel stellen dat... Of Geert Leijners, of u ziet dat uh, uh, op een bepaalde manier geregeld zou hebben. Want dat is eigenlijk wat hij suggereert. Nou, uh, ja. Asmus, uh, nou dat, dat vind ik vreemd. Dat was uh, Frans Maassen. En uh, in reactie op de voorpublicatie van Rasmussen's boek... heeft Ryder Hesjedaal laten weten dat hij meer dan tien jaar geleden... doping heeft gebruikt. De Canadees, vorig jaar nog winnaar van het Giro, verklaarde... dat hij meer dan tien jaar geleden voor korte tijd op het verkeerde pad was geraakt. En dat hij daarvoor altijd spijt van heeft. Hesjedaal was in de, die periode vooral een mountainbiker. Hij kwam in 2002 en 2003 uit onder de vlag van de Rabobank. In het laatste jaar over de zilver op de wereldkampioenschappen. Nou, heeft u toch even gehoord wat voor plaat wij gepland hadden... maar die plaat die halen we snel weg. Want uh, we willen uh, natuurlijk even een reactie halen bij uh, de mensen van uh, AZ... Want die wonnen eerder vanavond met uh, 7-0 van uh, de eerste divisieclub Achilles 29. Bij de Alkmaarders uh, zat het grootste gedeelte van de basisspelers op de bank. En Maarten Martens en Roy Berens hadden zelfs vrij afgekregen van de trainer, Dick Advocaat. Nou ja, Van, van Martens die heeft natuurlijk de laatste tijd toch veel gespeeld. En uh, die, dat moeten we niet uh, kapot maken nu dat we net aan het opbouwen zijn. Dus, uh, nou, hadden had natuurlijk ook uh, een ene keer in, in, in twee weken tijd drie wedstrijden gespeeld. Ortiz. Ortiz, die hebt er normaal drie jaar over gedaan. Dus, nou, Berends, uh, die verdiende het wel een keer rust. En dat dus was natuurlijk leuk voor die andere jongens dat ze de kans kregen. Heb je erover getwijfeld? Want Freddy, heb je het met PSV ook gedaan bij Achilles. Ja. En toen werd het een stuk moeilijker. Nou, nou kwam het 3-0 voor. En toen werd alleen 3-2. Ik kwam 1-0 achter. Ik kwam 1-0 achter. Ik kwam 1-0 je, je hebt wel goed geïnformeerd. Ja, ja. Echt waar? Ja. ja. Je ja. kwam 1-0 achter hoor. Nou, dan ga ik toch even nakijken. Ja, ja. Doe dat maar. Ja, nee, maar uh, moet je horen, het was ook een leuke wedstrijd. En uh, de jonge jongens die deden het goed. Uh, en toen werd 1-3, toch? Ja. Ja. En was, hoe was het nu? Ja, 7-0 en het was geloof ik al na, uh, ja. na, na drie minuten, was dat prijs. Kijk, je moet ze tegen zeker zo'n ploeg niet het gevoel geven dat, uh, dat ze wat kunnen doen hier. Nou, dat nee, deden die jongens leuk. Ze hebben natuurlijk veel heel spontaan en open gespeeld, vond ik. Maar heb je van meet af aan gedacht, van, ik ga, ga, uh, was het altijd ja. al je plan om het ja. zo te doen? Want je begon eigenlijk met drie basisspeels, je centrum, Buitens, gouden en je keeper. Ja. Eerste band. Nou ja, die, die andere jongens die speelden natuurlijk vorig jaar, of, of in het begin van de zon ook in het eerste. Hè. Marcus, uh, Elm, en uh, overtoomen dat niet zo vaak. Maar dit was geen risico. Um, Hebben heb een aantal spelers het je nou moeilijker gemaakt? Of zeg je nee, dit is geen maatstaf? Nou, dat moet je wel oogschouw nemen... dat je met een Jupiter League ploeg te maken hebt. Maar ze hebben, hebben thuis gespeeld. Dat is natuurlijk een groot voordeel. En de jongens die het gedaan hebben, dat elftal heeft... Ik, ik heb geen zwakke plek gezien vandaag, dus dat is gewoon positief. Maar ja, je kunt er maar 18 meenemen... en dan kunnen er maar 11 beginnen. Had je echt plank gas had gegeven, had je een monster score bereikt. Ja. ja, dat zat, zat er wel in. Maar ja, dat is logisch dat dat niet gebeurt dat ze doorgaan en zo. Vond je het leuk? Ik vond het een leuke wedstrijd. Vooral voor de jongens die... Uh, ja, er staat een trappel om erbij te komen. en uh, ja, Dat vind ik leuk als je dit ziet. Het enthousiasme, de blijheid. Als het uitstraling, dat vind ik wel leuk. Dick advocaat, de trainer van AZ, die was tevreden. Goed, bij Feyenoord zullen ze ook tevreden zijn. Uh, Regilio van der Pitten 1-0. Dat is een speler van Hoek. Uh, scoorde in eigen goal. Daarna Otman Bakkal in de tweede half 2-0. En Mitchell tevreden in de 67ste minuut 3-0. Ronald van der Geer praat na met de trainer van Feyenoord. Ronald Koelman. Hoe ben je over het algemeen tevreden over vanavond? Nou ja, je doet het niet gauw goed. Dus uh, vanavond ook niet, want je moet meer calls maken. Ik uh, moet zeggen, dat had er ook wel in gezeten. En, uh, maar ik vond hun uh, fit tot het einde fit. En, uh, dat is een compliment aan hun, want ze hebben dat uh, goed verdedigd. En, uh, wij waren niet bij macht om, om echt heel veel kansen te creëren. De de uh, eerste twee ontstaan ook uh, redelijk gelukkig. Dus het was niet, uh, niet, niet super, nee. Maar dat heb ik ook nooit meegemaakt met dit soort wedstrijden. Maar het is wel een repeterend verhaal, weer de kansen. Ja, nou ja, ik moet zeggen, hun keeper pakt ook een aardig, uh, aardig wat ballen. En natuurlijk uh, hebben wij uh, toch wat problemen met, met het scoren. We zijn afhankelijk van, uh, van een paar spelers. Maar en, uh, dat zie je dan ook in dit soort wedstrijden terug... waarin uh, normaal gesproken scoren tegen amateurs... ...met 3-0 te weinig is. Heeft tevreden jou aan twijfelen gebracht over misschien wel de speelwijze voor de komende twee wedstrijden... ...omdat het met hem eigenlijk alles wat vertrouwder lijkt? Nou, dat in, op basis van deze wedstrijd wel. Uh, ik weet wat Mitchell kan. Ik vond ook dat hij uh, de afgelopen tijd toch wat meer moeite had met zijn rol. En dat zag ik terug in zijn uh, manier van, van spelen en, en, en trainen. Maar vanavond heeft hij in ieder geval laten zien dat, uh, dat het een echte spits is. En hij maakt een goede goal. Hij, hij kan er nog twee maken. En was uh, eager om te scoren. En dat miste ik bij een aantal anderen. En dat van die speelwijze? Is, is dat ook nog een optie? Ik bedoel, met Armin speel je toch anders. Hij is meer pellen. Nee, klopt. Dat is ook zo. En, uh, dus uh, ik heb uh, die twee mogelijkheden. Dat wist ik van tevoren. Dus en, uh, normaal gesproken, uh, als het een beetje goed gelopen was, en, en, en, had ik het misschien wel eerder al gebracht. Maar op een gegeven moment vond ik het nodig om, uh, om wat meer te forceren. En dat heeft hij zeer goed ingevuld. En je zei het al, je doet het nooit goed. 3-0 tevreden. Dus als het over de uitslag gaat. <laughs> ja, en dat, weet je, dat weet je. Je wil altijd meer kool zien. In ieder geval uh, zijn we niet in de problemen geweest. En uh, was na de 2-0 de wedstrijd over. Dank je. Joep. Ronald van der Geer tegen Ronald Komman en andersom. Ja, eerder al uh, hoorde u de sensatie in Eindhoven. PSV op eigen veld uh, uitgeschakeld door Rode EC. 3-1 werd het voor uh, de Limburgers. Hoe is het mogelijk, vraag je je dan af. Uh, Ruud Brood zal ook niet weten wat hem uh, overkwam. Twee keer achter elkaar weet hij uh, de ploeg PSV te verrassen. Nou ja, je kan zeggen, ja, dat weet ik ook niet. Want normaal gesproken, uh, ploegen moeten elkaar goed kennen in een korte tijd. Maar... Ik denk dat wij ook wel het nodige geluk hebben gehad uh, in fase van de wedstrijd. Maar aan de andere kant uh, ja, hebben we het toch ook wel gecreëerd. We scoren je drie keer. En misschien de eerste minuut als Schuurs die bal goed voorzet, dan sta je al voor. Dus, dus we hebben denk ik ook wel de zwakte van PSV heel goed bestreden. Zo kan je het ook uh, zeggen. Als je het hebt over geluk, heb je dan ook een moment of een fase gezien... waarin je zegt, daar komen we goed weg, blijkbaar? Jawel, jawel, Vlak voor de goal. Dat je denkt, nou, met Matas, de 1-1, met Filip Kurto. Dan denk je, nou, de, we zijn te laat, die, die scoort gelijk. Nou, dat gebeurt niet. En ja, vanuit de omschakeling de, snel daarna maken wij uh, 0-2. Maar dat moet je hebben. Aan de andere kant is het ook wel een kwaliteit van Kurto. 1 op één. Dat heeft hij nu ook wel laten zien. Gaat die bus nou rechtstreeks naar de disco? Ik weet niet of daar een disco is in Kerkrade... Maar ik denk wel dat, dat de supporters en mensen... Ja, we zijn natuurlijk enorm trots. Uh, het, is niet wadde, het is niet niks dat je uh, korte tijd twee keer wint voor PSV. Moet je dat eigenlijk niet gewoon vieren? Je moet toch ook je succesmomenten beleven? Volgens ja. mij is dat van Robert Maaskant dit. Oh, nou ja, maar dan luister ik voor ons nog <lacht> altijd nooit naar, naar Maaskant. Maar uh, nee, we gaan er zeker vieren in de bus. Uh, dat gaat zeker gebeuren. En uh, ja, voor de rest is zo weer uh, zondag. Maar natuurlijk moet je daarvan genieten en uh, het komt niet vaak voor natuurlijk. Dat was Ruud Broods. die gaat lekker slapen, dat uh, beloof ik u. Heerenveen, VVV en Excelsior tegen Go Ahead, dat zijn de wedstrijden die nog openstaan. Die worden morgen gespeeld en er wordt er morgenavond gelood voor de volgende ronde. En daar zullen ongetwijfeld weer spectaculaire wedstrijden uitkomen. Je hoort de tune, dat betekent dat dit het einde is van NOS Langs de Lijn. Morgen is er natuurlijk weer een, zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Herman van der Zand. Goedenavond. Kort op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de heren-divisie. Ajax-Vitesse. Vitesse in balbezit. Draait even weg, is dan twee tegenstanders spijt. Aanzet Ado. Hele goede aanval weer van AZ de op, Twente NEC. En op de kop toe. te openen. blijft hangen. Dan de paal en de kop. En om kwart voor 9, PSV in Pek bal slecht, de keeper. En wordt binnengekapt door Riemann, komt dat kap? NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.